Ja, de ellende is nog niet voorbij op Schiphol. Nu is er weer een stroomstoring. Uitgerekend nu de luchthaven probeert... om gestrande passagiers weg te werken... die de afgelopen dagen niet weg konden door het winterweer. Honderden vluchten werden geschrapt. Schiphol onderzoekt nu hoe groot de storing is... en wat voor impact die heeft. En de Sociale Verzekeringsbank is weer met de lijst... met populairste babynamen gekomen. En bij de jongens is dat Noah, bij de meisjes is dat Noor. Robin, dat is de meest gekozen genderneutrale naam... gevolgd door Charlie en Riley. In vrienden... In IJsland worden pasgeboren jongetjes het vaakst heden genoemd en bij de meisjes is dat likken. En dan nog het weer. Ja, de winter neemt even een pauze. Vanochtend is het droog. Later vanmiddag dan komt er regen. En in het noorden en oosten valt er in de avond en nacht weer wat sneeuw. Het wordt overdag 5 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel, Flo. Dan uh, de files. En waar die staan, het zijn er niet zoveel, maar ik weet uh, het. Het zijn de We pakken de A wegen A1, Amersfoort, Apeldoorn bij Apeldoorn Zuid. 28 minuten. A12, dat is Utrecht, Arnhem en Waterberg. 9. Komt nog een gladde weg. A28, Zolle, Amersfoort bij Amersfoort, Vathorst. 12 minuten. En de laatste team is de A5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 Het is nu al zomerseil bij Toui.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 ik vind het heerlijk. Het is een fantastisch begin van de dag natuurlijk. De 5 3. Ochtendshow. Ochtendshow. Ochtendshow. As she stands there. And every second let you in Tijd om ze open te doen. Die ogen slaan ze open. Het is 11 over negen namelijk op deze donderdagochtend. Oh. Een aanschouwde witte wereld die vandaag nog voor ons ligt. En het is dus een mooi moment om even sneeuwpop te bouwen bijvoorbeeld. Wanneer zou die sneeuw helemaal weg zijn? Dat gaat nog een weekje duren. Een een ik, ik lag van mij uh, gisteren, ik heb even de, de meetlat ernaast gelegd. Maar er was bijna 25 centimeter gevallen. Zo. Ik vind het toch leuk, want ik zag bijvoorbeeld uh, Spaar en Wouden, hè, dus het is natuurlijk best een beetje beu, ja, ja, ja. Weet je wel, waar Dance Valley is en daar staat ook zo'n uh, indoor skipiste. Maar daar waren ze gewoon gisteren uh, aan, waren van, ze aan het skiën. Nou, is wel mooi. En op de duinen, dat is natuurlijk ook fantastisch. Oh, nou, ja, daar kan je ja, ook goed sleeën en dan kan je ook een beetje skiën. En dat is uh, superleuk, man. Uh, ik snap, er is natuurlijk ook problemen, weet je wel. Uh, maar er zijn starten, ook heel veel voordelen. Er zijn, veel zijn heel veel leuke... En, nou ja, het is, uh, wat Tim net ook zei, het is leuk om het jaar zo te beginnen. Ja, ja beter dan uh, zo'n uh, gelde-grijze ja. uh, januari-man. Er staat ook vandaag al een onderzoek over, we weet ik, van een van de psychologen psycholoog gesproken. Dat, het, het, het verbroedert ja. sneeuw. Dat is omdat ja. het is onverwachts is, het is er ineens. Het is alsof er zonder een afspraak ineens een vriend bij voor de deur ja, staat. Dat je hebt het oh, leuk, weet je wel. Als je daar tegen kan en dat leuk vindt, is dat inderdaad ja, ik kan niet dat tegen, het is. Kijk jij Ik kan vind het ik niet, ik. niet erg. Ik oh. weet van Niels, die zegt altijd: als je onaangekondigd komt, oh, stuur ik, doe ik je open. weg. Jij doet het doe niet open. Ik is een heel klein raampje. En denk ik denk, nou, uh, doe je echt niet open? Hè? Heb je eens niet open gedaan als iemand voor de deur stond? Oh, doe, soms uh, doe ik niet open en het wordt weer aangebeld. Jij moet ik weer naar de voordeur. Dat is wel het voordeel van. Ik zo... heb een oude ouderwetse. Kijk, ik heb het niet op mijn telefoon, hè? Dus ik moet iedere keer naar de voordeur. Oh, oh ja. Maar. Heb jij niet zo'n ringdoorbel? Nou, ik, heb, ik ben natuurlijk verhuisd deze zomer. Ja. En in dat huis daar zit A. Een bel die irriteert me mateloos. Oké. Okay. Neem het geluid van de bel even op. Dat is zo'n. Maar hoe klinkt de bel? Ja, weet ik veel. Ja, Wie, is uh, het een. Uh... Nee, het is wel een, uh, een soort ding-dong geluid. Maar nee. A wist ik niet. Ik had op een gegeven. moment, is dat iets in het stopcontact. Dat had ik eruit getrokken. Dat bleek de bel te zijn. Ah, ja. Ja. Uh, dat communiceert met het kastje voor bij de deur. Ja. Maar het is een rotbel is het? Maar Echt zo'n uh, ringdoorbel op. Dan kan je op je telefoon zien wie er voor de deur staat. Ja, daar ja. Was, ik mee, uh, was ik mee aan het verdiepen. Want dan en kan toe... je gewoon vanaf de bank roepen van: Ik ben er even niet mijn boodschappen doen. <laughs> en toen kwam ik, ik. Ik kwam al niet verder op het punt van of mijn bel uh, bedraad is of op batterij. Oh, ja, ja. Ja. Dat is natuurlijk een verschil. Ja, ben, je, ben je bedraad of ben je, uh, ja, ben je een batterij? Ja. Ben je een batterijbeller? Moet je op een gegeven moment je batterij ja, opladen? Ook. Nou ja, je kan ook op een gegeven moment denken... ik verwissel de batterij lekker niet. Het pakketjes haal ik bij de buren wel. <laughs> uh, nou goed. Uh, maar sneeuw verbroedert. Ja, ja, ja, het is leuk. Uh, eventjes voor uh, mensen die hier uh, naar luisteren om geld te verdienen. Die azen op 538 euro. Dit is het moment om even de orde te spitsen. Uh, ik denk wel dat we vandaag een moeilijke opgave hebben. Oh, ja. We hebben een, dit is een moeilijke stem. Maar luister maar even mee. Weet je nog dat mijn nagel schimmel had? Nou, ik vind sowieso gore zin. Weet iemand dat mijn nagel... Navel of na ja, nagel? Oh, nagel. Een schimmelnagel. Oh, dat navel, schimmelnavel. Nee. Weet je nog dat mijn nagel schimmel had? Oh, ja. Ik denk dat ik het weet. Ja, echt? Ja. Nou, ik zou het knap vinden. 0909 305 Dus 0909 Schimmel aan je nagel. Als jij de ja. stem in kwestie uh, herkent. Uh, uh, uh, uh. Ja, het zou natuurlijk kunnen dat je het fragment hebt gezien... en dat je daardoor weet wie het ja. is. Weet je nog dat mijn nagel schimmel had? Maar het is niet een hele ja, herkenbare stem, denk ik. Maar goed, misschien uh, heb ik het helemaal mis. 0909-305-38 voor... Vijf 138 euro in begin de dag met een mooi bedrag. Hey. Hey. Hey. 10 minuten over 9 is het inmiddels. En uh, wij gaan uh, eens even kijken of wij iemand kunnen vinden die weet wie dit is. Weet je nog dat mijn nagel schimmel had? Het is wel een vieze, sowieso een smerige zin. Maar uh, je kan er niks aan doen, hè? Het heeft wel een mooie stem. Als je een schimmel nagel uh, heb je er wel eens een schimmel nagel gehad? Ja. Nee. Ja? Nou, er een ernstige kooknagel. Oh, dat Maar dat is weer wat anders, toch? Ja, tenen ja. of hand? Nee, tenen. Ja, tenen maar... zijn sowieso een beetje smoeselig. Ja, moet je niet te Tenen zijn heen. niet fris. Maar het wel eens een ingegroeide nagel. Oh, dat ook zo'n keer. Ja. Heb ik gehad, het gehad. Verwijder ze hem, hè? De, ja. ik op wintersport. Was ja, Rick uh, was in de zaalbal Zo, dat doet shit. Dan hebben ze je nagel daar eruit. Voor de helft, hè? He? Kippen ze gewoon ja, de helft. Oh, ja, ja. <laughs> en jij moest nog draaien. Oh, in de Almhuten, ja, de, hadden... al, de, Almhute, de, de sneestallen, stallen. dat, was wel dat heel, ding? Go heel goed was ik toen ook. Nou ja, ik heb uiteindelijk met Jeroen heb ik gedraaid. Echt waar? Ja, oh, jij ja, ja, ja, kon met je vinger dat mixje niet eens. Oh, starten, ja, dus is waar, ja, oh, het ja, was wel in was je hand was het. Ja, ja, ja, ja, ja het was uh, het zijn middel... echt zeer. Het was je wijze en je middelvinger, heel ja, gek. En van tevoren zweert dat helemaal. Met etter. Ach, man. dat was zo'n hele piste van etter. was Godverdamme. Nou, het wordt steeds randstel. Nou, wie zoeken wij? Laat het even weten. Als je nog luistert hebt. Er zal al een ontbijt zitten. We beginnen de nieuwe dag met een mooi bedrag. We beginnen de dag met met een mooi bedrag. Wij hebben Patrick aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Patrick. Patrick. Goedemorgen, ja. lekker onderwerp trouwens. Ja, ik wou ook zeggen. <laughs> nou ja, heb je zelf wel eens een schimmelnagel gehad? Uh, nee. nee. Oh, ingegroeide okay. nagels wel bij de kinderen, je? maar niet bij, uh, niet bij mezelf. Dat is een groot probleem. Inge ja, misschien moeten we de week van de ingegroeide doen. <laughs> in, uh, Ken jij iemand? <laughs> dat we het, het <laughs> probleem bespreekbaar maken. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Patrick, uh, deze stem. Weet je nog dat mijn nagel schimmel had? Wie heeft dat gezegd? Ik ben Katja Schuurman. Katja Schuurman. Ah, dat, is wel een type, dat vind ik wel een type voor een ingeschreven... Uh, die klinkt ah. wel zo hees. Weet ja. je nog dat mijn nagel schimmel had? Ja, ja, ja. ja. Uh, het is schimmel. niet goed, Patrick. Oké, okay, helaas. Hey, mooie dag, man. Goedemorgen. Uh, Rivka. Ja, Goedemorgen. Hallo, hey. Rivka, wat leuk. Goedemorgen. Ja, dan moeten we natuurlijk ook aan jou de vraag stellen. Heb jij wel eens ja. Uh, ja. Eh, schimmelnagel, ingegroeide nagel? Nee, Ge gelukkig niet. Oh, okay. eh, wat fijn. Hey, uh, jij hoorde de stem en jij dacht, ik denk wel wie dat, uh, te weten wie dat is. Ja, ik denk het wel. Nou. Ik denk aan Eloise van Oranje. <laughs> El oh, de influencer. Hij het eigenlijk Eloïse bedoel je, denk ik. Ja, maar je schrijft oh, het. Eloïse, Ja, sorry. Eloise, ja. Eloise, Eloise. Maar ik, Eloise. Maar ik, ik zou niet weet het weten. Hoe Wat het was de zin ook weer? Dit is de zin. Weet je nog dat mijn nagel schimmel had? Als het echt, dan zou het namelijk zijn. Weet je nog dat onze nagel. <lacht> Rufkaat, het is goed. Nee. Ja! Okay, is. Ik ben zo blij dat ik eindelijk kan draaien en niet ja. meer naar die gore verhalen hoef te ja. luisteren. Ja, hè? Al het sneeuw eraf. Kijk eens. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, De eerste dit jaar. Ja, dit is lekker, dit is lekker. Rivka, luister even wat je gewonnen hebt. 538 euro. Hoppakee! Jehoei! Leuk hoor. Haha, dat is mooi. Wat een mooie bedrag. Ja, dat komt naar jou toe. Jee, leuk. Dankjewel. Heb je een bestemming voor het geld? N Nog niet, maar dat gaat vast wel goed komen. Ja, je kan er leuke dingen van gaan doen. We maken het aan je over. En uh, ik zou zeggen, maak er een hele mooie donderdag van, maar dat moet goed komen. Jullie hetzelfde, bedankt. Fijne uitzending. Rivka wint gewoon even 538 euro. En nee. begin de dag met een mooi bedrag. Net zo makkelijk. Anouk, girl is dit in show. We hebben de kaarten nog liggen voor de vrienden van Amstel. Die hebben we vanochtend nog helemaal niet weggegeven. Oh, mag ik ze zo? hebben dan? Nee, zeker niet. We gaan ze weggeven. Mag ik ze dan hebben? Nee, ook niet. God, nou, wat flauwe. Ja, jongens, jullie zijn er toch al morgen? Oh, dat is ook zo. Ja, dat is waar. Jullie gaan morgen het voorprogramma oh, doen. Ja. Tenminste, oh, als... Ja. ja, toch? Ja, jullie zijn de opening. Eigenlijk, ja. iedereen die binnenkomt, die Half eh, zeven, hè? wordt opgewarmd door Rick en Niels. En dan begint om acht uur de show. Vrienden van Amstel editie 2026. Als je erbij wilt zijn, en dat is dan niet de show van morgen... maar het is volgende week ergens, dan moet je eventjes bellen. Als je de bel hoort, 0909 3538 Hij klinkt zo dadelijk. En wie weet, ben jij de winnaar? Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als je een eens hebt aangereden. Door de koplamp voor een motorfiets gevlogen. Oh, wat is het nu? Nou ja, goed, ik kwam verrijst. 538, betaalt jouw rekening. Ja, super. hier. Hier met je rekening. Stuur nu jouw je... rekening. Rekening in 538.nl En luister vanaf maandag 19 januari naar Radio 538. Hier met je rekening.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 Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.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 Goedemorgen, dit is de Ochtendshow en het weer voor deze donderdag. Code geel is nog steeds van kracht, plaatselijk kan het glad zijn. Verder hebben we een droge ochtend, in de middag kan het wel gaan regenen. In het noorden en oosten vanavond weer sneeuw en het is 5 graden boven nul. Door die setting. Dan de files. Rick we staan niets. 6 files beginnen op de A1 Amersfoort Apeldoorn bij Apeldoorn Zuid, 13 minuten. A12, dat is Utrecht-Arnhem bij Waterberg, 5 minuten. A50, Os Apeldoorn bij Arnhem Centrum, 28 minuten. En de laatste is de A58, eind over Breda bij De Paars, 8 minuten. 2 over half tien. De hoofdpunten van het nieuws. Hey Vlo, goeiemorgen. Goedemorgen. bij een ongeluk op de A1 bij Apeldoorn is een dode gevallen. Een auto botste waarschijnlijk door de gladheid op een berger... die een andere wagen wilde wegslepen. De bestuurder kwam om en de weg is momenteel voor een deel dicht. Opnieuw problemen op Schiphol. Alleen hebben die dit keer te maken met een stroomstoring... en niet met de sneeuw. Het vliegveld kampt dus met de stroomstoring in vertrekhal 2. Het is niet duidelijk wat de impact daarvan is. En Rijkswaterstaat heeft dit winterseizoen... al ruim 2,5 keer zoveel zout op de wegen gestrooid... Vergeleken met vorig jaar om deze tijd... en de strooiwagens reden samen bijna 1,3 miljoen kilometer. Zo. Uh, wij hebben het volgende geluid. En dat is voor jou een seintje om contact te zoeken met de studio... als je het leuk vindt om de vrienden van Amstel Live 2026 te gaan bezoeken. Uh, via 0909 3058 liggen hier vier kaartjes op jou te wachten. Dus wil je die winnen? Wel. No! En win 0909 3058 voor die tickets voor de vrienden van Amstel vier in totaal.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 me again and say you don't want this heart, but it's already broke. Tell me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights and she gon' be gone. I said, baby. Om acht over half tien. Hij heeft geklonken. Het geluid van uh, die gezellige koek. Klinkt meteen leuk ook, zo'n koekbellen. Zo. Dan heb je meteen zoiets van... Uh... Is dit niet iets? Jij zoekt een nieuwe deurbel, Niels. Is dit niet iets? Het is leuk? wel gezellig, want ja. dan denk ik iedere keer: oh, lekker! Ja, dat wil ik zeggen. Dan wordt een biertje gebracht. Ja. Ja. <lacht> dus, uh, maar goed, 0909 voor de kaarten. Met 538. Naar de vrienden van Amstel Live. En uh, wij hebben Bart aan de telefoon uit Hoevenlaken. Gezellig. Ja, ja. linksaf daar, ja. toch? Hij doet die zin, ja, op, toch? Linksaf, ja, ja. Nee, dat is wat iedereen <lacht> natuurlijk altijd zegt Hel tegen nee. Ja, Jij kan zo die kaarten ja. even langsbrengen, toch, Tim? Ja, ik kom in principe uh, op ja. Hoevenlaken. Ik rijd er wel eens doorheen ja, door het dorp zelfs. Echt waar? Ja, sneller is wel grappig, er is vanaf, vanaf deze kant is er geen afslag hoevenlaken. Die zijn ze ooit vergeten aan te leggen. Ja, ja, ja, heb ik wel eens begrepen, toch? Dat is toch het verhaal, Bart? Ja, dat is wel het verhaal. Ja. Is ja. Er is eentje dicht afslag. Dat, ja. uh, dat ze die, over het hoofd hebben gezien destijds. Hey, uh, jij zou het leuk vinden om uh, de vrienden van Amstel Live bij te wonen. Nou, dat zou ik meer dan leuk vinden. Ja, zeker. Ben je wel eens uh, bij het uh, feestje geweest? Ja, ooit heel lang. En uh, sindsdien uh, vies ik altijd achter net met die kaarten. Wat, wat is dat toch met die tickets? Dat het iedere keer, ja. let even op trouwens, dat ze aanstaande zaterdag gaan ze in de verkoop voor Doe volgend uur. jaar. Ja, ik, ik nu heb er de agenda staan. Nee, heel goed, heel goed. Hé, hey, en uh, dit jaar ben jij er ook bij, want van harte gefeliciteerd. Yes! Je vier kaarten voor de Vrienden van Amstel Live. Ja, waanzinnig. Dankjewel. En deze prijs wordt je aangeboden door Amstel Bier. Yes, top. Nou, uh, wel man. En uh, veel plezier. Wie gaat er met je mee? Uh, ja, dat weet ik nog niet. Er wordt even een potje toepen, denk ik. Want uh, dat zullen er al meer zijn. Ja, toepen, leuk. Nou, uh, ja, toepsen. Uh, Bart, heel veel plezier bij de vrienden van Amstel. Yeah. En uh, laat even weten Dank hoe het geweest is. Oké, okay dan mooi. Bart is er ook bij. En uh, ja, dus ze zijn al lang niet op die tickets. Want we hebben er hier heel veel liggen. En ze gaan deze week en volgende week ook. Allemaal naar onze luisteraars. Dus blijf die bel in de gaten houden. En bel even met de studio als je hem hoort. Want dan ben jij misschien een van die winnaars. En gast van de Vrienden van Amstel. Waar we overigens binnenkort ook live vandaan komen de hele dag. Ook oh, niet te geloven. Ja. Wat een show. Fears for Fears. Everybody wants to rule the world. Hoor je nu? Wel.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 Uh, stay. If You Wanna Dance, dat is uh, Rob oproep van deze Miles... om uh, 13 voor 10, waar uh, morgen rond die tijdstip natuurlijk weer... Uh, en hij is even weggeweest. Oh, daar heb ik zin in. Hij was natuurlijk in Rotterdam nog bij ons. Ja, we ja. hebben hem uh, live uh, gezien. Hij heeft voor de tweede keer in de geschiedenis van het uh, radio-item... Uh, radio heeft hij uh, de One Liners live gedaan bij ons in de studio. Tenminste, in de studio. In de ballentent was het. Uh, toen zijn we, zijn we allemaal op vakantie gegaan. Maar hij is weer terug. Rob Schepers, morgen met de Week in One Liners. En uh, ja, mocht je dat nog nooit ge gehoord hebben, dat kan natuurlijk. Maar uh, Rob Schepers... Hij klinkt zo. 13 december in Zuid-Frankrijk is een 38-jarige moeder met haar vijfjarige dochter per ongeluk met haar auto een gemeentelijk zwembad ingereden. Je auto een zwembad inrijden, had het wijf gezopen of zo, Aldus de Belgische acteur Tom Waes. <tie> nou, dat morgen rond die tijd dan weet je, als je erop schepers hoort, dat het bijna weekend is. Dit is spiller. Dit is zijn love als laatste voor van vanochtend in de ochtendshow. De 5:38 ochtendshow. Service Desk. Oh, ja. eerlijk gaat de 50 e werkdag weer van start. Maar voordat het zover is, hebben we toch nog even wat op- en aanmerkingen van diverse luisteraars binnengekregen. Te beginnen met wat klachten uit onder andere Heemskerk en klachten? Limmen. Ja, klachten, wat ja. Dan? Klachten? Uh, nou, uh, dat ja. heeft betrekking op onze verkiezing voor de mooiste sneeuw ah. van Nederland. Want, ah, ja, dat is wel lullig. Uh, in Limmen bijvoorbeeld, maar ook in Heemskerk. Er zijn foto's bijgestuurd. Daar ligt echt Heem Waar is Limmen? Limmen ligt uh, iets boven Kastricum. En ja. ja, dan gaan ze dan naar het strand, dan kun je er ook een bal rollen. Ja, maar er ligt helemaal geen sneeuw. Nee, maar dan kun je het met zand. Echt helemaal niks. Ja, maar een maken. Ja, je moet wel een beetje creatief Hier zijn. De foto's met, het is gewoon helemaal groen daar. Ja, <laughs> zo dus die voelen zich toch een beetje achtergesteld. Ja. Dus daar in Limmen denk ik, zegt: wat is dit voor gezeik een week ja. lang? Dus is ik zo zou mooi. zeggen, spring even in de auto, rij even wat, uh, wat kilometers verderop. Dan kun je daar gewoon uh, ja. rustig uh, een sneeuwpop bouwen. Uh, even kijken, Jeffrey die zegt: uh, gaat die uh, vreselijke muziek weer aan? Praat gewoon uh, het hele uur vol. Het liefst van 6 tot 10. Veel leuker. Beste wens. Hey, ja. Ja, uh, is uh, ingestuurd. Uh, fijn dat jullie die plaats van Ultra Fox. Vienna niet hebben gedraaid. Ja, Overigens is... vind ik het nog steeds voor een meisjesnaam een prachtige ja, naam. Ja, dat is een Vienna. mooie naam. Ja, ja. Ja. Uh, hier de grasmeester van Herenveen. Oh, die heeft eventjes gereageerd. Wat, het verochtend... wat zeg je? Heet die Douwe? Nee, het niet Douwe. Hij heet Gert-Jan. Uh, gert, uh, gert die zegt: uh, uh, Wij worden als grasmeesters echt helemaal niet blij van sneeuw. Nee. Schuiven gaat niet, daar verniel je de hele grasmat Ja, naar. Ja, ja, ja. Ik ja. weet, ja, voor mij, heeft het eerder gezegd in die tijd dat AZ, uh, dat daar, uh, hoe heet die? de zat uh, van DSB Bank, uh, Dirk Scherm. Die, raam. die legden daar matten met spinazie overheen over het gras. Echt waar, hè? Ja, ja een soort netten. Ja. Waar spinazie, die van spinazie gemaakt waren. Okay. Om die vorst tegen. Dat zijn de goede ja. vorsten. Ik had het gisteren op mijn raam gedaan. Mijn voorraam ook spinazie. spinazie. Ik had het gisteren op mijn bord. <lacht> <lacht> Geen succes. <lacht> <lacht> <lacht> Straks Dennis Rijer. Fijne donderdag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0. Hey, ondernemer.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 EFC Meal Deal voor 4,99 Je krijgt zoveel dat past niet eens in dit sportje. Hoe zou jij het vinden om je dag te beginnen zonder bril of contactlenzen? Fejo maakt het mogelijk. Fejo, de specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Maak snel een afspraak bij een van onze klinieken. Fejo, levenzonderbril.nl. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Wordt nu lid. Sport vijf weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit. Oh Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feijo. Levenzonderbril.nl